Er is nog geen oplossing voor het conflict tussen werknemers en directie van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Daardoor blijven voor de tweede dag op rij alle vliegtuigen van Qantas aan de grond. Bijna 70.000 reizigers zijn gedupeerd. En de arbitragecommissie bemiddelt vandaag verder in het conflict. Piloten en onderhoudspersoneel van Qantas hebben de laatste weken geregeld het werk neergelegd, waardoor veel vluchten uitvielen en er achterstallig onderhoud is ontstaan. De Syrische president Assad waarschuwt het Westen niet in te grijpen in zijn land. In een interview met de Britse krant The Sunday Telegraph zegt hij dat het Westen een tweede Afghanistan krijgt als het militair ingrijpt in Syrië. Volgens Assad is zijn land niet te vergelijken met Tunesië of Egypte waar de machthebbers zijn verdreven.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 Goedemorgen, het is zes uur geweest en volgens mij begint het buiten al een beetje licht te worden. Dat denk ik haast wel, want gisteren om deze tijd was het al zeven uur. En dan is toch echt wel een beetje het zwart van de nacht opgetrokken. Welkom bij het laatste uur van 4-7 van BNN. Ik zeg boe, nog een keer boe. Heb ik je laten schrikken? Ik, nee, ik denk het toch niet. Want om iemand echt angst aan te jagen... zal je meer moeten doen dan een beetje boe roepen. In Walibi weten ze daar alles van. Het is namelijk Halloween en dus lopen er weer griezelige monsters... en enge mannen door het pretpark. Oeh, oeh hou je vast, ja, echt. En de maand van de spiritualiteit is vandaag begonnen. Maar wat is dat eigenlijk, spiritualiteit? En waarom krijgen veel mensen toch altijd de associatie... met geitenwolle sokken en wierookstokjes? En mannen, goed opletten... Gooi het scheermes uit het raam en laat je snor staan. Het mag weer, want het is voor een goed doel. En bovendien is het ook nog gewoon lekker makkelijk. Maar eerst, eerst gaan we de voetbalvelden op. En dat doen we natuurlijk zoals altijd met Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen Deborah met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 30 oktober 2011 de week die achter ons ligt. De week van ID in plaats van DD de Eurotop in Brussel. De week waar de stadionclub uit Rotterdam na een puikenpot in de hoofdstad tegen Ajax... ...hard eronder uitging op de Adelaarshost. De week waar het op bestuurlijk niveau behoorlijk rommelt binnen de AFC Ajax... met Johan El Salvador Cruijff als middelpunt. En het was de week waar de strijd om Ene Mauro... de gemoederen binnen het christendemocratisch appel... behoorlijk bezighield. We gaan over tot de orde van de dag. Zo is het. Ferdinand, ik vraag eerst even, heb je een snor? Eh, uh, nee, nee, nee, nee. Ga je hem nee. laten staan? Uh, nou, ik zal hem ook nooit uh, uh, hebben hoor, en ja, ik heb zo net geluisterd, uh, wat je allemaal zei, heel erg leuk, maar bij mij zal het dus uh, niet, het, uh, nee, het zal niet zo zijn. Hoor. Nou, geen snor dus. Goed, over tot de orde van de dag, je zei het al. Um, uh, ja, zullen we het, zullen we het gewoon eens hebben over PSV en Twente? Dat ja. is dan toch gewoon een beetje de topper? Inderdaad, die is gisteravond gespeeld, maar heel even nog over vrijdagavond. Ja, ja natuurlijk, ik sorry, ik ja, ga veel nee, te snel. Nee. Daar ging VVV op eigen veld in de koel in het zuiden des lands onderuit tegen Nak. Nak kom op bezoek en wordt met 3-1. En ja, gelijk door naar gisteravond, jo, want dan, toen hadden we Twente tegen PSV ja. in het oosten des lands. Uh, PSV ging daar op bezoek. En ja, men is in de achtervolging bij de ploegen horen naar uh, AZ-67 toe. Maar ja, nee, ik mag het niet meer zeggen. Het is geen AZ-67. Nee. Het is gewoon AZ. Zo so is het. En die staat bovenaan. En gisteravond Twente tegen PSV. Het werd een, een, een hele goede wedstrijd, een mooie wedstrijd. Veel spanning zat erop. Ja, uh, Twente die uh, komt op een gegeven moment langs zij. PSV komt voor heel vroeg in de wedstrijd. Aan na 11 minuten hadden we twee goals. Maar goed, het, het, het eindigt 2-2. Het, het blijft ja. daar heel spannend daar in, die, in die koppositie. Want ja AZ uh, moet vanmiddag tegen uh, Heracles Almelo. Uh, ze reizen af naar het oosten des lands en ja. treffen daar Heracles Almelo. Maar nogmaals, een puntje voor PSV, een puntje voor Twente. En, die komen ja, dus en... geen stap dichterbij eigenlijk? Ja, die komen een stap dichterbij. Maar goed, kijk, als een van die uh, twee ploegen uh, de, de, de, de punten pakt... Ja, dan. Dan kom je heel kort achteraf zetten, want ja. je weet niet wat er vanmiddag gebeurt. Nee, dat is zo. En er zijn nog eens eravond wat, wat, wat wedstrijden gespeeld. Ik denk aan, aan Rotterdam, Excelsior op Woutenstein. Daar kwam RKC op bezoek en de Rooms-Katholieke combinatie die ging daar onderuit. Want Excelsior was mager en krap, Bora met 1-0. Ja. We hadden Heerenveen tegen Ado uit de residentie. Heerenveen haalde fors uit 4-0. Ja, en, en een hat hè van Dost. Van Bas Dost, ja. Hij was een mooie. Dat ja, dat moest nog even gezegd worden. Of dat moet nog even gezegd worden. En ja, we hadden weer rode Ajax binnen drie, vier dagen. Ajax reisde weer af naar Kerkraan ja, leuk, hè? en haalde goed uit. Uh, daar werd het 0-4. En vanmiddag, Debora, op deze zondag 30 oktober komen er nog wat wedstrijden aan. Ja, om rond Halveen. Dan hebben we op de Vijverberg Vitas, die daar arriveert en treft de graafschap in uh, Doetinchem. We hebben uh, de Nijmeegse Eendras-combinatie tegen het geplaagde Utrecht van Jan Wouters in de Goffert. We hebben later op de middag, uh, zei ik het al, Herakles tegen AZ. En ja, ja niet te vergeten, ja, ook, Ronald, luk, ja, ja, ja, ja. Ronald Koeman reist af of is al afgereisd naar het noorden. Voor hem een bekende stad, Groningen, want ja. in de Euroborg. Uh, treft Groningen uh, de ploeg van Ronald Koeman en ja, het, uh, ik heb het net al gezegd, de stadionclub is, is, is, is hard harder ja. onderuit gegaan. Uh, er staan nee. nog wel vijfde hè doen, het, doen best goed mee. Ja, kijk, gisteravond is er wat veranderd tot die ranglijst maar kijk als Feyenoord vanmiddag die punten daar haalt dan, of, of binnen haalt, dat zal heel moeilijk zijn hoor, want bij Groningen is het altijd lastig voetballen en nogmaals die treun van de afgelopen donderdagavond die kwam hard, heel hard aan. Ja, maar, uitgeschakeld uh, uitgeschakeld in de beker. Ja, tegen, tegen, tegen. Ik dacht van Ferdinand, waar hebben we het over? Maar goed, ik zeg het. Altijd in We ja. hebben het over voetbal. Ja. Dat is zo, maar toch leg je zo'n pot op de mat vorige week tegen Ajax. En dan ga je onderuit uh, tegen een jupilair club. Ja, het was, het was een pot tegen Ajax. Om het nog heel kort uh, te zeggen. Het werd 1-1. Het werd maar ja, goed. De kracht van Feyenoord in die wedstrijd lag op het Binnenveld. Met Jordi Klaas en Amadi. Die een vroor, voortreffelijke wedstrijd gespeeld hebben. Die vanaf het begin druk hebben gezet. Ja. En voor toe hebben gevoetbald. En dat had Ajax niet verwacht. Maar allemaal, dat zijn feiten die nu weer in het verleden liggen. We kijken naar vanmiddag. En, ook heel even naar de volgende week, want dat moet ik zeggen, want dat is de week van Champions League. En ja, ook dan, nog. Ja, dan krijgt Ajax Dynamo Zager op bezoek. Maar goed, de, de ploeg heeft in een in, in week tijd ja, redelijk goed gevoetbald. Alleen wat ik al zei, op bestuurlijk niveau is het één grote puinhoop. Maar uh, de komende week is het, is, het, is het weer Champions League en we hebben donderdag niet te vergeten de Euro League. Zo is het maar net. Ferdinand, dankjewel. Bedankt dat ik er weer mocht zijn, de groeten aan de redactie. Ik heb begrepen dat uh, het even voor je ophoudt met de uitzendingen... Uh, s'nachts tot, uh, tot 7 uur s ochtends. Ja. Ik vond het uh, erg leuk om... Ik vond het ook hartstikke leuk. Zijn, uh, ...met jou in het programma, heel even dan. Maar goed, uh, nogmaals een mooie zorg voor jullie allemaal. En volgende week ben ik terug vandaag. En dan ben je in de goede handen van Luc natuurlijk. Absoluut. Gekooks met How'd You Like That. Het is bijna november en dat wordt een harige maand. Ja, echt, een harige maand. Ik zeg het goed, want november is namelijk Movember. En dat is de maand waarin mannen hun snor laten staan... en zo geld inzamelen voor hun eigen gezondheid. Vanaf dinsdag moet het scheermes dus achter slot en grendel... en mag het gezichtshaar lekker doorgroeien. Ik praat erover met Joris Tjade van de organisatie van Movember. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat jij ook je snor staan? Ik laat zeker mijn snor staan. En uh, dat is eigenlijk voor het eerst in mijn leven. Dus ik ben, er, ik ben er echt benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ja, ik ook dan eigenlijk wel. <laughs> ik, ik, wel. Wel een plaatje sturen over een maand gewoon, hè? Ja, dat ga ik zeker doen. Nee, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk al tien jaar lang een baard. Oh. Dus um, ik heb zelf uh, ook al tien jaar zeg maar, mijn kind niet meer gezien. en mijn, mijn vriendin ook niet. En mijn familie ook niet. Dus uh, die komt niet voor het eerst, uh, wordt die, uh, die blootgesteld. Dus ik moet even uh, terugdenken. De baard gaat eraf en de snor komt erbij. Ja, eigenlijk alles moet er op 1 november af. Ja. Als dus inclusief de baard en de snor... dan begint iedereen namelijk uh, op een gelijke stand dus eigenlijk dus met niks. En dan, uh, en dan gaat die groeien. Um, dan denk ik geld inzamelen voor de gezondheid van de man. Ik vind het een hartstikke nobel doel. Maar de gezondheid van de man dat klinkt wel enorm breed. Klopt, um, en dat komt in delen omdat het een internationale campagne is. En um, als je in November bijvoorbeeld in Engeland of in Australië zegt, weet iedereen precies wat je bedoelt en waar je het over hebt. Dat is in Nederland nog niet zo. En vandaar dat we ook proberen om die campagne hier wat groter aan te zetten en um, nou ja, echt een, uh, een flinke, flinke bank te maken, zeg maar. Um, de gezondheid van de man, ik zat er daar niet meteen een belletje aan het, uh, het geld dat er opgehaald wordt, gaat uh, rechtstreeks naar prostaatkankeronderzoek. Dat het uitgevoerd wordt door het Nederlands Kankerinstituut, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. En hoe zamelen ja, jullie dat geld in dan? Nou, je laat dus, uh, je scheert dus op 1 november je uh, alles eraf. Dan laat je je snor groeien en je, gaat, uh, je moet je registreren op nl.movember.com. Dat is erg belangrijk voor iedereen die mee wil doen. Ja. Daar registreer je en maak je een MoSpace aan. En dan kan je al je vrienden, kennissen, fans, familie, uh, onbekenden, noem maar op. Je kan iedereen daar naartoe sturen die daar geld kan doneren. Aha, en dat heeft dan niks te maken wellicht met de lengte van de snor aan het eind van de maand? Nee, nee, want dan, dat, dat zou eerlijk zijn. Want sommige mensen hebben een uh, flinke baardgroei of snorgroei... en anders kan oh, er weer een stuk minder. Dus al je vrienden gewoon mobiliseren en zeggen geef mij geld... en dan laat ik in ruil daarvoor gewoon uh, mijn gezichtshaar groeien? Precies, of ja, de, de, de, je, je snorgroei, dat komt uh, door november en mustache, want daar komt het namelijk vandaan. Dus in het Engels dan rijmt het ook een beetje op elkaar. Het is dus echt alleen maar de snor. En dat ziet er, dat ziet er ook gek uit. Dus dat, dat is natuurlijk daardoor een heel goed campagnebeeld. Mensen zullen vragen: geven heb jij opeens je snor staan? En dan ga je het uitleggen. Precies. Uh, alle mannen mogen meedoen. Zeker. Maar ook bekende mannen, denk ik. Ja, ja we hebben een aantal hele leuke ambassadeurs die meedoen. Het is, uh, ten eerste is dat Ruud Gullet, die laat zijn 88-snoor, uh, gaat hij weer laten groeien. Oh, dat is echt een revival van uh, nou ja, een jaar of twintig geleden. Ja, precies. De, de, de, de succesvolle snor van hem die komt, die komt weer helemaal terug. Mark-Marie Huijbrechts, um, laten we haar groeien. Dit maar op zijn, op zijn bovenlip. Die doet mee, dus dat is ook erg leuk. Um, dan hebben we nog Jungie Excel, dat is uh, muzikant en producer uit LA. die steunt de Nederlandse campagne. En Bart de Liefde, een tweede kamerlid van de VVD, doet mee. Die is ambassadeur voor ons. Uh, Joost van Bellen, een uh, hele bekende DJ, die heeft een snor. Laten we hem dus weer uh, afscheren voor het goed. Goede doel. En bijvoorbeeld Bondes Wijnbloem van de AZ en, uh, voor voetballen. En uh, Piet Keur, oud profvoetballer bij AZ. En uh, ook een doet ook mee. Dus en wij vrouwen? Schone. Ja. We moeten nou, naar jullie kijken met die snor, maar we kunnen eigenlijk niet meehelpen. Nou, jullie kunnen op verschillende manieren meehelpen. Dat is ook het goede van deze campagne, volgens mij. je dus kunt ten eerste natuurlijk uh, jullie broer, vader, vriend. De partner, de kennis kun je natuurlijk allemaal sponsoren. En ten tweede kun je ook zelf meedoen door um, dan wel allerlei snorre accessoires te kopen. Dus je kan snorre kettingen kopen, uh, plaksnorretjes. Je, je kan daar helemaal, helemaal gek mee gaan als je dat wil. Uh, maar er was bijvoorbeeld in Engeland was er een meisje die iedere dag een, uh, een andere snor op haar bovenlip tekende. Ook leuk. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat is redelijk extreem, maar dat kan dus ook. Daarmee val je zeker op. Dat, uh, dat lijkt me buiten ik ook, ja. ja. Joris Tjaden van de organisatie van Movember, dank je wel. En veel succes natuurlijk vanaf dinsdag. Ja, nee, ook hartstikke bedankt voor het, voor het bellen. En uh, nogmaals, mensen kunnen zich inschrijven op nl.movember.com. En uh, ga vooral ook even naar onze Facebook toe. Want uh, ja, daar houden we iedereen op de hoogte van allerlei uh, snorre evenementen die er zijn. En uh, allerlei acties die we hebben. Hij staat genoteerd. Hartstikke bedankt. Dank je wel. En onze vaste columnist Pieter Derks vertelt elke week wat hem bezighoudt en dus ook vandaag. Pieter spreekt. Ik kreeg deze week een pamflet in de bus. Eindelijk dacht ik toen ik het ding van de mat raapte. De geest van revolutie die over de wereld waart, heeft ook mijn voordeur bereikt. Ik was benieuwd voor welke zaak mijn steun nodig was, want er wordt nogal wat geprotesteerd op het moment. Is het niet tegen dictators, dan is het wel tegen bankiers... of het systeem, of de oorlog, of het kapitalisme. Sinds de Arabische Lente leeft plotseling weer het gevoel... dat protesteren zin kan hebben. Zo lieten de Libiërs deze week nog maar eens zien... dat als je echt wil, een beetje protest kan eindigen... met een dode dictator opgebaard in de koelcel van een supermarkt. Ja, Libië gaat vooruit. Ik was dan ook op zijn zacht gezicht teleurgesteld... toen het pamflet op mijn deurmat een strak vormgegeven oproep leek te zijn... van het wijkcomité voor glasvezel. Ze zoeken ambassadeurs, want als maar genoeg mensen zich bij de actiegroep aansluiten... kan de hele wijk binnenkort genieten van glasvezel. Dus dit is hoe ver de Hollandse burger het qua protest geschopt heeft, dacht ik. Op weg naar de oud-papierbak. Want mijn wijk is niet de enige. Ik zag al in diverse andere wijken en dorpen bordjes in tuinen staan... en spandoeken op balkons hangen van mensen die ook allemaal glasvezel willen. Duizenden, misschien wel tienduizenden mensen doen hier door het hele land aan mee. Dus de wereld is in crisis... En de grootste actiegroep die Nederland kent is de glasvezelbeweging. Nu Kadhafi dood is en de missie in Libië beëindigd wordt... is dit misschien dan ook een mooi moment voor een nieuwe vn resolutie Luchtsteun voor de Hollandse glasvezelrebellen. Gewoon een paar Franse straaljagers met zo'n spandoekje erachter. Glasvezel voor iedereen, dat kan al genoeg zijn. Vergeleken met dit massale volksprotest is die Occupy-beweging... die sinds vorige week ook in ons land een paar kampeerplekken bezet houdt... natuurlijk een lachertje. Wenig Amsterdammers al gedacht hebben, ja, als dit alles is... noem ik mijn vakantie volgend jaar ook gewoon Occupy-bakken. Maar toch, ik voel aanzienlijk meer sympathie... voor dat handjevol ongeorganiseerde wildkamperers op het Beursplein... dan voor al die glasvezelfanaten. Er was een hoop kritiek op die Occupiers de afgelopen week. Ze hebben geen agenda, het helpt toch niet. Het zijn zelfkapitalisten, het zijn dezelfde kraken als altijd. En ga zo maar door. Wij analyseren dit soort dingen nou eenmaal graag kapot. We zijn een land van praters... Als een Amerikanen kon voor met Gaddafi ziet rijden, schiet hij gewoon een raket af. Een Nederlander was terug naar het moederschip gevlogen... had een vergadering met de staf belegd... even Den Haag gebeld om de Tweede Kamer te informeren... de minister had een adviesrapport laten opstellen... Maurice de Hond had een peiling gehouden... bij de wereldwijd door was een deskundoloog aangeschoven... om de situatie in tien seconden uit te leggen... en na een maand of drie was er een rapport gekomen... met als conclusie dat het beter was geweest om toch gewoon te schieten. Wij praten er liever over dan dat we iets doen. Alleen hier kan een tv-programma waar drie mannen elke dag... in dezelfde clichés over voetbal praten... de belangrijkste televisieprijs winnen. En juist daarom mag ik ze wel, die occupiers. Ze doen het lekker andersom. Eerst actie en dan pas gelul. Hun enige agendapunt is dat er iets anders moet... en niemand weet wat of hoe dan precies. Maakt ook niet uit. Want actievoeren zonder doel is in elk geval nog lang niet zo treurig... als actievoeren voor glasvezel. Pieter spreekt... Start to play me like it was a melody Won't bang on the drum as she Funched me with a squeaking, she's touching me When love's is No, so I can fight it She's got my soul, she's captured me Pulled my hostage when I Hear that beat, I won't take These shotguns at my feet, cause they're the Only thing I'm gonna feel but that's why I'm a slave to the music No, I won't stop Until my heart pops me dancing she got me rocking she got me she got me dancing i don't want to be James Morrison is a slave to the music. Het is Halloween dit weekend, het kan je bijna niet zijn ontgaan, want we hebben het er eigenlijk al de hele nacht over en uh, je moet dus niet schrikken als je opeens je buurvrouw of buurman in een raar kostuum voorbij ziet komen. Maar als een verkleedpartij je niet gek genoeg is, kun je ook gewoon naar Walibi Holland, want daar zijn de Walibi Fright Nights en daar wordt het erg groots aangepakt moet ik zeggen. Er zijn 180 acteurs en die zijn allemaal vermomd als enge wezens en vreemde snuiters en ze jagen de bezoekers van het pretpark de stuipen op het lijf. En de man die verantwoordelijk is voor dat alles en dus misschien ook wel voor jouw slapeloze nachten, is Scott. Goedemorgen, Scott. Goedemorgen. Jij hebt het beste baantje ter wereld, denk ik. Ik uh, vind zelf van wel, ja. Wat doe je, precies? Ik, uh, ik bedenk spookhuizen, ik bedenk scherzones... Uh, en ik bedenk eigenlijk de Halloween Fright Nights op Maliby Holland... Uh, en wie of wat ben je dan, Scott? Uh, nou, ik, ik ben gewoon mezelf op de avonden. Uh, ik zorg ervoor dat alle acteurs uh, op hun plek staan. Ik zorg ervoor dat uh, de acteurs doen wat wij hebben bedacht. En ik zorg ervoor dat de kwaliteit uh, bewaakt blijft. Dus dat wat we op avond 1 doen, nog steeds dezelfde kwaliteit, net als op avond 9. De dus Scott trekt niet een eng masker over zijn hoofd en uh, jaagt mensen de stuip op het lijf. Nee, nee. Zo ben ik wel begonnen. Dat is inmiddels acht uh, en jaar geleden. Ik ben begonnen als uh, scare actor, wat ze noemen wel als Halloween acteurs. Zo ben ik begonnen op het park en uh, ja, steeds iets meer gaan doen en steeds een stapje meer erbij gezet. En nu, uh, nu mag ik het zelf bedenken. En wat speelde je vroeger dan? Uh, ja, ik heb verschillende rollen gespeeld. Ik heb bijvoorbeeld, uh, een leuk voorbeeld is uh, een, de blowende rups uit Alice in Wonderland, maar dan uh, onze versie Alice in Horrorland. <laughs> die zit op een grote paddenstoel um, en die beledigt de hele avond alle bezoekers die onder zijn paddenstoel doorloopt uh, als afleiding van, uh, van de scare die onder hem gebeurt. Dus het schrikmoment wat onder hem gebeurt, dat is de, de, de blowende rups is daar de afleiding van. En welke nog meer? Uh, ik ben een horrorpolitieagent geweest in een, uh, in een verlaten stad. Daar stond ik met een heel groot verkeersbord en dat, dat klapte ik keihard tegen een groot olievat aan. Heel veel lawaai, mensen gillend wegrennen, huilen, tranen overal en één groot feest. Tranen en huilen? Ja, dat, dat, dat gebeurt regelmatig, ja. Regelmatig ook nog? Dan, dan moet het echt ja, wel ja. heel eng zijn. Uh, ja, dat is het ook zeker. we hanteren een adviesleeftijd van 16 jaar en ouder. Zo. Uh, en dat doen we niet voor niks. We elk jaar worden we een stapje enger en een stapje beter in wat we doen. Uh, en het gebeurt, het gebeurt regelmatig dat mensen echt in hun broek plassen en dat mensen ja, zo bang zijn dat ze in de spookhuizen niet meer verder durven. Dan, uh, dan worden ze eruit gehaald en uh, dan zorgen wij dat ze op een veilige plek terechtkomen. Nou, dat klinkt als een soort van gevaar voor de gezondheid zelfs om er naartoe te gaan. Nou, dat is het niet. Nee, we weten wel tot, uh, tot hoe ver we kunnen gaan. Uh, maar sommige mensen die zijn, gewoon, uh, die zijn gewoon echt heel bang en durven niet meer verder. Die, die moeten we eruit halen dan. Ja, en de griem is dan natuurlijk heel erg belangrijk. Want ik denk dan altijd, als ik bijvoorbeeld iemand bang wil maken, ga ik achter een deur staan en dan roep ik boe. Maar bij jullie gaat het wel wat stapjes verder. Ja, het gaat heel wat stapjes verder. Uh, nou, de Green is daar bijvoorbeeld een, een, inderdaad een heel belangrijk ding in. We hebben een enorm professioneel greenplan. Uh, uh, wat we elke dag uh, dat het Halloween is dat loopt. Het begint middags om 1 uur uh, gaan de eerste acteurs die gaan de, de make-up al in. En om zes uur staan ze helemaal klaar. We hebben echt professionele, uh, professionele Green we werken Met Airbrush we werken, met appliances, dus bijvoorbeeld uh, gedeeltes van een gezicht die wij erop kunnen plakken. Zodat het lijkt alsof ze een heel grote uh, wond in hun gezicht hebben. Nou, dat soort dingen. Dat doen we allemaal. En die, die green die wordt ook elk jaar een stuk professioneel en uh, een stuk enger daardoor. Moet je heel erg van horror en Halloween houden? Wil je dit gaan doen, wat jij doet? Ja, ja, ja en je moet er een beetje gestoord voor zijn eigenlijk. En van bloed houden wellicht? Ja, ja zeker. Je moet heel veel horrorfilms kijken. Je moet, uh, ja, je, je moet mensen bang kunnen maken. We nemen altijd acteurs, als wij de audities hebben gehad... die doen we altijd in de zomer. Dus dat is zo'n drie, vier maanden voor ons evenement. houden hadden we audities. Um, dan kijken we wie we wel en niet uh, geschikt vinden... Vervolgens als iemand wordt aangenomen, dan gaan we echt een heel traject in. Dan krijgen ze een scare training. Dan gaan we ze leren hoe, we, hoe ze mensen bang moeten maken. Er zijn een aantal hele belangrijke facetten erin. Bijvoorbeeld, die ik net al zei, afleiding is heel belangrijk. Als je een ruimte inloopt, dan word je afgeleid door de ene acteur. En precies vanaf de andere kant komt natuurlijk het schrikmoment. Um, en, en we leggen ze ook uit hoe ze mensen dan bang moeten maken. Want zoals jij net zei, achter een deur gaan staan en boel roepen, dat is heel leuk. Maar wij willen dat nog een stapje verder nemen en we willen de mensen echt ontzettend goed laten schrikken. Dus niet een klein beetje door alleen boe te roepen, maar we werken met lichteffecten, met video, met geluid, met special effects. Uh, om, om die schrikreactie maar zo goed mogelijk te krijgen, zo heftig mogelijk. Uh, dit jaar is dus eigenlijk al voorzien qua acteurs. Wat als ik volgend ja. jaar mee wil doen? Uh, nou, zoals ik zei, we hebben in de zomer hebben wij, uh, hebben wij audities. Die gaan plaatsvinden in juli en augustus. Die kan je, als je mee wilt doen aan die audities, dan kan je kijken op ThriveNights.nl. Daar komen alle data op te staan. dan kan je opgeven. Uh, dan kom je bij mij in een auditieruimte. En dan ga ik uh, ja, beoordelen of je wel of niet geschikt bent om mee te doen als spook of als monster. En uh, ja, meer kunnen dan alleen boerroepen dus. Ja, je gelijk een tip voor als je auditie wil komen doen, leef je in in een rol, kijk veel horrorfilms, uh, probeer thuis je ouders te laten schrikken, probeer je broertjes of zusjes te laten schrikken. Uh, en als dat goed werkt, kom alstublieft op auditie, want uh, wij zoeken elk jaar nieuwe spook bij Monsters. Scott, dankjewel. En wel. Uh, en ja, heel veel uh, schrikplezier, zou ik bijna zeggen, dit weekend. Dat gaat zeker lukken. We gaan de keihard tegenaan vanavond. My eye. girl, I never loved van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Tijd is het nu om even tot rust te komen... en een momentje voor jezelf te pakken. Doe maar echt, het mag. Want vandaag is de maand van de spiritualiteit begonnen. Het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het zeker niet. Want juist in deze moeilijke tijden kan spiritualiteit uitkomst bieden... en je door de donkere dagen heen helpen. Ik praat erover met paragnost en hypnotherapeuten Jan van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. U zag natuurlijk al lang aankomen dat ik u ging bellen. Ja. Ja, ja, sorry. Ja, ja, ja, laten we zo maar even binnenkomen, nou, we toch? We hadden ook telepathisch contact kunnen houden. Natuurlijk. Ja, dat had gekund, inderdaad. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Um, bent u een spiritueel persoon? Nou, ik zou dat niet van mezelf op zo'n manier durven zeggen, dat ik heel spiritueel zou zijn. Maar ik probeer wel, uh, spiritueel, spiritus, betekent uh, het woord letterlijk, latijn geest. Ja. Ik probeer wel een beetje, uh, ja, een beetje aan de geest te werken, laat ik het zo zeggen. En hoe doet u dat dan? Uh, nou, dat zou kunnen, kunnen zijn bijvoorbeeld door uh, mediteren. Ja. Uh, mediteren is net zoals leren lopen. Hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat. En, en, en niet in de vorm van mediteren dat je zegt van... nou, ik kan zo goed mediteren. Ik doe verder de hele dag verder niks meer. Want wat is de bedoeling natuurlijk niet van mediteren? Je moet het eigenlijk zo goed kunnen dat je het een beetje tussendoor kan. Bijvoorbeeld op het werk, ik noem maar iets. Dat, dat is het mooiste. Dat je uh, er gewoon achter je bureau zit in de basisnetweg basisnetwerk en dat je het ik eventjes uh, eventjes ontspannen of juist daarvoor het je binnenkomt. Toch wordt het ook vaak geassocieerd met, uh, nou ja, ik zeg het maar even, heel oneerbiedige geiten, sokken, wie er ook stokjes, een beetje moeilijk zitten oh, op ja. de grond. Ja, ja, dat, dat, je, dat je, je moet van de Zevenclub van uh, lid zijn. Ja, maar, uh, ja, maar dat, uh, dat is een heel verkeerd beeld natuurlijk, wat de mensen, wat mensen hebben. Kijk, want als je alleen, als je alleen, alleen de Tibetaanse monniken bijvoorbeeld, hè, die, die mediteren, nou dat, is, dat, is een, dat zijn mensen die natuurlijk geestelijk ontzettend. En die zou ik niet willen vergelijken met geitenwolle sokken. En wat heeft de spirituele wereld mij te bieden? En, het, is een, het is een prachtig onderwerp om over te praten. Want spiritueel, dat is niet alleen iets voorbehouden aan, aan de kerk. En dat was vroeger wel zo. De Bijbel werd bijvoorbeeld door de priesters in de, of uh, bij het gewone golf weggehouden. om ze dan niet wijze te maken. Maar gelukkig, die tijd ligt helemaal uh, achter ons. Maar de kerk We loopt de, wel een beetje leeg. Ja, ook dat. Ook en dat is precies de reden ook dat veel mensen zich op de spiritualiteit gaan richten. Hoe slechter de economie is, hoe meer mensen uh, ja, uh, in de sfeer komen van een, uh, van een geest, van een tiger, van een uh, innerlijk. Want dat is het enige wat niet aan inflatie leidt. Dat blijft altijd uh, van onschatbare waarde en dat is uh, de geest. De eigen geest staat altijd bovenaan? Ja. Niet helemaal op een heel egocentrische manier, want ik geloof dat ze, mensen, zijn allemaal met elkaar eigenlijk verbonden, hè, via Psy. Mensen zijn net eigenlijk als de golven van de zee, ze hebben allemaal een soort invloed op elkaar. Ben ik nu met u verbonden, zeg maar? Ja, in, in ieder geval elektronisch. Ja, via een telefoon zeker, dat kan niet missen. Ja. <laughs> maar geestelijk, ben, ben ik geestelijk nu ook heel dicht bij u? Nou, dat dat ik dat, natuurlijk altijd even aan u vragen. Ik denk, Bora, ben je geestelijk heel bij me. Nou, ja. En dan ben ik afhankelijk van het uh, antwoord wat jij zegt. Zo voelt het wel een ik, beetje. Moet ik nu ook heel hard aan u gaan denken, of niet? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Nee, Je denkt gewoon op je eigen manier aan. Maar ik denk wel dat uh, de maand van de spiritualiteit... Van het spirituele. Ik denk dat er toch wel een gemeenschappelijke overeenkomst is tussen ons, behalve elektronisch, dat we toch uh, ons aan het verdiepen zijn aan het onderwerp. En als ja, mensen en dat... ook in moeilijke tijden bij elkaar willen komen, dan is dit juist ook de tijd om het te doen natuurlijk. De, de economische oh, crisis, oh, moeilijk, oh, moeilijke ja. momenten. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je ziet ook steeds meer uh, dat er uh, praatgroepen komen over dit uh, onderwerp. En het, het leeft ook heel erg sterk onder de jongeren. En dat vind ik, uh, vind ik uiterst uh, positief. Nou, de dat de de jongeren de... het inderdaad doen, dat, dat is inderdaad iets. Hè. We hadden het zojuist over het imago, dat het soms een beetje, beetje uh, ja, negatief is. En misschien een beetje stoffig is. Maar uh, ja. juist door veel jongeren uh, krijgt het natuurlijk een enorme boost en een oppepper, denk ik. Ja, ja maar dat, uh, dat betekent alleen maar dat de wereld een stukje beter wordt. Kijk, en vroeger was het allemaal, kijk ik ben heel veel jaren ben ik al mee bezig, een jaar of 43. Ik ben geen honderd, maar ik ben al heel jong, ben ik ben er mee begonnen eigenlijk. Ja. Dus ik heb het al van, van jongs afhagen zien hoe het vroeger was en hoe het nu is. Vroeger was het allemaal afkamertjeswerk. Eh, eh, daar had je nog de tijd van het eh, onbevoegd uh, uitoefenen van de geneeskunst en daar werd je nog voor opgesloten. Maar het is nu een onderwerp waar we met z'n allen op een hele volwassen manier over uh, kunnen praten. En daar ben ik ontzettend blij om. Nou, wij hebben het er ook over. Gewoon out in die open, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. Ja. ja. En, en uh, u voorspelde eigenlijk uh, ook de economische crisis. Want dat doet u ook. U kunt dingen voorspellen. Kunt ja, u ook ben ik ben al een jaar mee bezig, ja. Ja, en, en u zei de, de valutaoorlog. Uh, uh, ja, Turkije heeft u zelfs genoemd. Dan denk ik meteen aan de Aardbeven, die natuurlijk pas is geweest. Ja, ja. Is er al iets te zeggen over 2012? Nou, die voorspellingen heb ik eigenlijk pas in december. Okay. Maar ja, weet je, het komt het, het het niet echt allemaal makkelijk aan. Nee. Maar daar hoef je geen helder ziende voor te zijn op het moment. Nee, niet echt. Ja, dat, dat weet iedereen nu. Maar uh, ja, ik denk dat het ook juist kansen ge geeft. Hè? Ik denk dat mensen weer voor elkaar bepaalde dingen kunnen gaan doen en ja. met gesloten deurs. Kijk. Dat, uh, dus de een die kap je haar. Hè, en uh, voor degene die je haren kapt, dan ga je dan een, uh, een taartvoetbakker zou ik maar zeggen. We gaan een hele nieuwe tijd tegemoet, eigenlijk. We gaan een hele nieuwe tijd tegemoet. En ook uh, in de sfeer van met het vorm van, van, van ruilhandel. Ja, terug, echt een beetje terug naar vroeger, zoals het vroeger ja. ging. Ja, dat is uh, En we blijven hoe dan ook geestelijk met elkaar verbonden? Ja, gelukkig wel. Dat is, uh, kijk wat gaan we eens na, als je een echtpaar neemt of een uh, relatie neemt die een heel goed uh, telepathisch contact heeft, dat zijn vaak hele goede relaties. Ja, we, we hebben van, uh, vandaag een plaat gedraaid, en, uh, nou laten we zeggen een uurtje geleden, voor uh, een echtpaar dat 43 jaar getrouwd was. Dan zit het ik toch het, ook wel goed, denk ik. Ja, dat, dat, dat is fantastisch. Ja. ja, dat neem ik aan van wel, ja. Nou, kijk, de man... dat niet natuurlijk. Ja. Ja. Uh, het is niet net van mede en pers. Hè. Dat, uh, beetje geven, beetje dat... nemen, hè, zeggen ze dan. Ja, precies. Het, uh, kijk maar, als je met al die uh, mensen apart zou praten, hoe heb je die 43 jaar ervaren? En, en dat ze dan heel eerlijk open antwoord zou geven. Want dan heb je pas een goed beeld natuurlijk. Hè. Er kunnen ook mensen zijn die 100 jaar of 50 jaar getrouwd zijn. Die denken bij zichzelf, blij dat het bijna afgelopen. is. <laughs> ja. Dat klinkt toch wel heel negatief. Zo gaan we dit gesprek niet eindigen. Hoor. We blijven wel positief nee. natuurlijk. <laughs> we willen vrolijk de maand van de spiritualiteit in. En dat gaan we ja. ook zeker doen. Uh, Jan van der Heijden, uh, paragnost en hypnotherapeut. Dank u wel. Oké, okay, dag, Deborah. Dag. Catch my disease is dit van Ben Lee My head is a box filled with nothing and that's the way I like it my garden's a secret compartment and that's the way I like it and that's the way I like it your body's a dream that turns via And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So.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 En Lee, catch my disease. Tijd nu voor Raad het Geluid. Ja, ik ken je net. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat je dat geratel hoort. Want het zijn de flapjes, om het zomaar te zeggen... van het blauwe bord op Utrecht Centraal. En dat blauwe bord is inmiddels geschiedenis. Afgelopen vrijdag werd het met reizigersinformatie... dat bord he, dus, werd verwijderd... omdat er een nieuw digitaal bord voor in de plaats komt. Het nieuws bleef niet onopgemerkt, mag ik wel zeggen. En het riep ook bij reizigers reacties op. De opmerkelijkste kwam wel van Ivan Verrips, die een petitie startte om het blauwe bord te behouden. Dat is helaas niet gelukt... En hoe het nu verder moet, vertelde hij onszelf. Afgelopen vrijdag heb ik inderdaad de petitie aangeboden. Uh, die ben ik uh, een week of drie, vier geleden gestart... nadat ik hoorde dat het blauwe bord weg moest. Toen dacht ik eerst van, ja, dat kan toch niet... dat bord dat moet behouden, blijven voor Utrecht. Maar ja, dan ga je op Twitter en dat schiet dan niet zo op. En dan een petitie maken, dat schiet opeens wel op... want dan gaan mensen retweeten en blijkbaar raak je een soort sentiment waardoor mensen dat ja dat toch wel interessant vinden en die petitie ook gaan ondertekenen. Uiteindelijk gebeurde dat uh, ruim 1300 keer. Um, NS heeft toen contact met me opgenomen en um, ja, ze waren eigenlijk al van plan om een soort evenementje te organiseren, een soort afscheidsreceptie voor het bord. Nou ja, dat is dus ook gebeurd. En afgelopen vrijdag, eh, eergisteren, toen hebben we dus eh, rond twee uur middags een, een klein evenementje gehad. Onder andere met de stadsdichter van, uh, van Utrecht. En we hebben ook uh, daar uh, de petitie overhandigd. En ik heb een leuke app aangeboden gekregen die voor iedereen te downloaden is. Voor de iPad. De app heet Blauwe Bord. Gewoon te verkrijgen in de App Store gratis. En het is precies het blauwe bord. Het oude blauwe bord. Zoals het op Utrecht Centraal hing. Maar wel met alle reizigersinformatie. Dus voor iedereen die ook uh, geen afscheid kan nemen van het oude blauwe bord. Is er nu... dus dus de app Blauwe Bord is uh, geloof ik al vanaf maandag het eerste gedeelte te zien in het uh, Spoorwegmuseum. En uh, later, ik geloof dat in het voorjaar, het hele Blauwe Bord te zien is in het Spoorwegmuseum. En ja, dan gaan we dus maar niet meer afspreken op Utrecht Centraal, maar dan maar in het Spoorwegmuseum. En van het Spoorwegmuseum. Gaan we eens kijken wat er buiten de studio gebeurt. Op, uh, op Twitter bijvoorbeeld. Nou, waar heeft men het over? Ja kan het bijna anders. De zomertijd. Van de zomertijd naar de wintertijd. We gingen van, uh, van drie uur naar twee uur. De nacht is dus een, uh, een uurtje langer geworden. En daar heeft men het over. Ja, het is me wat. De een zegt van ik kan langer slapen. De ander zegt ik moet langer werken voordat ik naar bed kan. Ja, het is me net hoe je het bekijkt natuurlijk. En ook de Mist, dat was een uh, horrorfilm die gisteravond werd uitgezonden, is, uh, is trending op, uh, op Twitter. Mensen vinden hem eng. Hij is ook gewoon ook ongelooflijk eng. Het gaat over mensen in een supermarkt. En, en buiten is een dichte mist. En iedereen die naar buiten gaat, die komt dan toch weer in stukjes terug tegen het raam, met veel bloed en dat soort dingen. Ja, typisch echt zo'n film voor Halloween. Nou ja, ook dat houdt jullie in ieder geval uh, bezig. Dan uh, breng ik jullie nog het weer. Het is, uh, het is zacht, moet ik toch wel zeggen. Het is helemaal niet zo, uh, zo koud als je misschien zou denken voor deze tijd van het jaar. En uh, vandaag zijn er in het zuiden en oosten opklaringen. In het noorden en noordwesten blijft het, uh, blijft het meest bewolkt. En valt van tijd tot tijd ook nog wat lichte regen. De maximum temperatuur ligt tussen 14 graden, zo'n beetje, nou ja, in het noorden en het midden van het land. En 19 graden. Ja, echt. Dan kan je gewoon je t-shirt wel weer aan. In het zuiden. Tambourine Ja, de nieuwe van Spinvis, Oostende op, op Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar de laatste minuten van 4-7. We hebben er nog een paar en de spanning stijgt voor de Nederlandse curling-spelers. Want vandaag moet duidelijk worden wie naar het EK in Rusland mag begin december. Drie verschillende teams doen in Soetermeer hun best om zich te kwalificeren... en een ticket naar Moskou te verdienen. Maar hoe zit het nu toch ook alweer met dat curling? Dat is toch zo'n grote steen die over een ijsbaan wordt gegooid? Of komt er toch wel meer bij kijken? Ik vraag het allemaal aan Margita Voskuil van de Nederlandse Curlingbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen doen er eigenlijk aan curling in Nederland? Zo'n 150. Dat is niet heel veel, hè? Nee, nog niet. Nee. nee. We zijn wel druk bezig om het aantal uit te breiden... en ook het aantal clubs te vergroten in Nederland. Maar dat gaat niet uh, van vandaag op morgen. Dus we hopen wel over een aantal jaren... in ieder geval 8 um, tot 10 clubs te hebben met een uh, 500 leden. Oh, dat is dan een, een aanzienlijke hoeveelheid meer, eigenlijk? Ja. Maar daar zullen we met elkaar goed uh, in moeten investeren. En hoe kan in het? Tijd dat... en energie. Ja, dat is, uh, ja dat is dan wel nodig. Want hoe kan het dat zo weinig mensen eigenlijk aan curling doen? Ik denk dat het lange tijd uh, erg onbekend gebleven is. En uh, het wordt nu wel meer op tv uitgezonden. Maar het blijft toch nog steeds een onbekende en dus een beetje een onbeminde sport. Ja, want als en, ik curling zeg, dan denken ook veel mensen vaak inderdaad aan die vegertjes. Hè, die stenen ja. die over zo'n ijsbaan gaan. En mensen die heel hard staan te bezem of te vegen op zo'n ijsbaan. Precies. precies. Ja, en veel meer weet ik er ook niet van. Nee, nee. Nou, en dat vegen, dat vinden de Nederlanders toch wel een, een raar fenomeen in die sport. <laughs> het, het ziet er ook wel een, een beetje een, vreemd uit. Het is een essentieel onderdeel is van de sport. Ja, want wat doen die vegers? In principe door het harde bewegen van die bezem... Um, over het ijs smelt je het ijs een heel klein beetje... en krijg je een soort aquapleding waardoor die steen langer in beweging blijft. Aha. En je kan met het vegen, afhankelijk van het moment wanneer je begint te vegen... Um, de, de curve die de, de steen maakt, als hij gegooid is, beïnvloeden. Dus je kan bepalen of hij iets meer naar links of naar rechts gaat? Nou, je kan alleen bepalen of hij, als hij naar links zou gaan, uh, later naar links gaat en als hij al buigt, verder naar links gaat. Aha. Maar je kan niet als hij naar links gaat met vegen hem nog naar rechts laten gaan. Nee, dat is iets te veel van het goede. Ja. Dan ja. moeten we zo hard dat vegen, dan zit er wellicht een, een gat in de baan misschien ook wel. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar je geeft elke steen die je gooit, geeft je al een rotatie mee. En als hij dan van snelheid gaat afnemen, dan gaat hij al in een richting afbuigen. Aha. Dus... Die rotatie en die afbuiging, die je dan van origine bij het, uh, het loslaten al wat meegegeven... die kan je niet wijzigen. Nee, dus je bent echt afhankelijk van hoe jouw gooier die steen gooit... en dan kan je inderdaad nog wel een beetje bijvegen... maar veel meer kan je dan eigenlijk niet meer doen. Nee, maar het mooie is wel dat je dus met het vegen het resultaat van de steen kan beïnvloeden. Ja, want soms zie je, je hem echt. Als je niet 100% gooit, dan kan je met het vegen kan je er nog heel veel van maken. Ja, dat is toch eigenlijk wel heel mooi, zeg maar. Want bij ja. voetbal. Ja, als ja dat je, is, het. Dat als is je, het ook. Ja, als je eenmaal schiet, is het gewoon een, een slecht schot. Maar bij, bij Curling kan je er dus gewoon nog alles, uh, alles aan doen. Dat klopt. Dat klopt. Ja. ja, dat is toch een mooie, mooie samenwerking eigenlijk. Ja. Tussen, tussen de vegers ja. en de gooier, wat dat betreft. Ja, en daarom hoor je ook vaak dat er zo ontzettend geschild wordt op het ijs. Ah. Want daar, daarin zit een stuk communicatie. Op het moment dat de steen wordt losgelaten, communiceren de vegers naar de persoon die in het huis staat, de, de skip, de aanvoerder, zeg maar, ja. uh, wat de snelheid van de steen is. En die beoordelen daarmee of daarom geveegd moet worden. Ja. En de skip die beoordeelt of er voor de richting van de steen geveegd moet worden. En die zijn constant met elkaar in, in uh, contact om dat optimale resultaat uit de steen te halen. En dat moet je dus allemaal in een fractie van een seconde eigenlijk beslissen? Ja, dus het is ook niet een kwestie van hele teksten eruit gooien... maar kortere uh, commentaren geven. Um, en, en dus woorden gebruiken die je van tevoren ook gekeerd hebt... om aan te geven hoe hard zo'n steen is... Uh, waardoor die skip ook meteen een beslissing kan nemen of er daar dan wel of niet geveegd hoeft te worden. Aha, oké, okay, dus op die manier. Er zijn nu drie teams die, die, die, die meedoen uh, om, uh, om zo'n kwalificatie uh, eigenlijk tot een goed einde te brengen... om een ticket naar Moskou te verdienen. Dat klopt. Waarom hebben we niet gewoon uh, één team met Nederlanders? Want zoveel mensen zijn er niet. Moeten er ook nog drie teams gaan strijden? Nou, omdat het juist um, zeg maar van belang is dat je een teamsport, of dat een team... ...zich kwalificeert. Het is niet zoals bij voetbal of bij andere, veel andere teamsporten... ...dat je gewoon de beste vier spelers uit Nederland bij elkaar plukt... ...en dan zegt, nou, gaan jullie maar een team vormen voor het EK. Want juist omdat dat verhaal wat ik net uitlegde met die ja. communicatie... ...omdat dat zo belangrijk is, is veel oefeningen uh, van tevoren gewoon heel essentieel om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Oké, okay, op die manier. Ja, ik begrijp het. Dus, dus uh, je, je kan niet zomaar iemand uit één team plukken... en dan bij een ander team zetten en dan kijken of het goed gaat. Dat is eigenlijk om moeilijkheden. Nee, dat is nee, eigenlijk denk niet op korte termijn. Nee, nee want dat is het. Hè. Begin december, uh, geloof ik, hè, moeten we naar Rusland zo'n beetje. Precies, precies. Ja. Ja. Ja. Um, en gaan we daar uh, een medaille pakken? Nou, we zitten op het moment in de, in de B-pool. Um, er zijn ondertussen zoveel landen die aan het EK meedoen. Bij de heren zijn dat er 26... Dat er gezegd is van nou dat is te veel voor uh, één pool. De A-pool bestaat uit de tien beste landen van Europa. En de B-pool bestaat uit de overige zestien. Ja. En uh, wij, wij, schokken, wij, wij schurken een beetje tegen de top tien aan. Ja. Uh, dus we hopen dat we in de B-pool in ieder geval een medaille gaan halen. En ja. dat wij een uh, gouden of een zilveren. Want daarmee promoveren we wel naar de A-pool. We gaan ons best doen. Margita Voskuil van de Nederlandse Curlingbond, Dank u wel. Graag gedaan. Straks goedemorgen. Op deze, goedemorgen. Straks op deze zender. Dit is de Zondag met Elsbeth Guteku. Elsbeth, wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen Deborah. Goedemorgen. Nou, wij, wij gaan praten met uh, Hanna Mieke Stamperius. Misschien zegt de naam je nog wat. Want velen van ons hebben boeken van haar gelezen... voor onze boekenlijst op de middelbare school. In de jaren 70 en 80 schreef ze een aantal... Uh, bestsellers, kan je wel zeggen. Ja. Tegenwoordig is ze bezig met het onderwerp pijn. Ze heeft zelf, okay. ze heeft zelf een, een botziekte, waardoor ze eigenlijk elke dag pijn heeft. En de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Ga je op zoek in het alternatieve circuit? Probeer je op andere manieren daarmee om te gaan? Er komen ook boeken over. En ik praat met haar dit uur over leven met pijn. Hou je snavel! We zijn druk bezig met de voorbereiding van vroege vogels. En we gaan nu een LP opzetten. Een splinternieuwe langspeelplaat. Dames en heren, mag ik even u aandacht? Vroege vogels bestaat precies 1 derde deel van een eeuw. 33,3 jaar. Nou en? Wij vieren het vinile Vroege Vogels jubileum. Straks van 8 tot 10 vanuit beeld en geluid met... Midas Dekkers. Ivo de Wijs. Nico de Haan. Vroege...